De uur in. Jezus, Kevin, wat zit je eruit te laat? Piraten hebben in de zuidelijke Rode Zee een tanker met 18 bemanningsleden gekaapt. Het schip, geladen met smeerolie, voer door de zeeengte tussen de Rode Zee en de Golf van Aden toen de piraten het vuur openden. Kort nadat de bemanning melding maakte van de beschieting, ging het contact verloren. Vandaag werd bevestigd dat het schip is gekaapt. Het schip voer onder de vlag van de Marshall-eilanden. De 18 bemanningsleden komen allemaal uit de Filipijnen. Piraten maken de wateren rond Somalië nog steeds onveilig... ondanks de internationale missie tegen zeerovers. Op dit moment worden minstens 10 schepen... en zo'n 200 bemanningsleden vastgehouden. In Heer Hugo Waard is een man aangehouden... die met een luchtdrukwapen op een trein heeft geschoten. De man van 22 vuurde gisteravond op een passagierstrein... op het traject Alkmaar-Heer Hugo Waard. Een raam van de trein werd daardoor verbrijzeld, maar er vielen geen gewonden. De politie trof in de buurt een aantal mannen aan... Eén van hen bekende dat hij had geschoten. De man uit Heer Hugo Waard werd aangehouden en het luchtdrukwapen in beslag genomen. Rabo-renner Robert Geesink heeft een scheurtje in de ellepijp overgehouden aan zijn val in de tweede etappe van de Tour de France. De blessure werd vastgesteld bij onderzoek in het ziekenhuis in Maastricht. Zijn deelname aan de Tour lijkt niet in gevaar. Vorig jaar moest Geesink de Tour al in de eerste week verlaten na een polsbreuk. De etappe van vandaag werd net als gisteren gekenmerkt door veel valpartijen in de slotfase. Bij een afdaling op zo'n 30 kilometer van de finish in Spa kwamen veel renners en ook motoren ten val. De ravage in het peloton was zo groot dat gele truidreiger Cancellara het initiatief nam om de koers zo goed als stil te leggen. Het weer droog en een heldere nacht. Het koelt af tot 10 graden. Kans op nevel en een enkele mistbank. Morgen overdag af en toe zon. Alleen in het noorden en oosten mogelijk een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanaf woensdag volop zon en ook warmer. Dit was het NOS Jouna. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit.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 Some books.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 De keel is weer gesmeerd. Ja, helemaal gesmeerd gedaan en we zijn weer helemaal klaar voor het tweede uur. Hé, hey, dit is NOS Journaal. Ja, wij zijn het uh, Studio Sport vandaag. Studio Stort, Sport zomer om tien uur. Inderdaad. En ze en ze oh nee, kwart over tien. Inderdaad. En ze Inderdaad. beginnen over vijftien minuten. Dat maakt niet uit. Dat is niet erg. Wij zijn eerder. Dit is! Wij gaan eens dus even <laughs> bijpraten over uh, nederland brazilië Dat gaan we nou helemaal doen. Ik zit al helemaal in de... Oh, ik zit al nou helemaal <laughs> in de stemming, jongens. Er hangen hier allemaal van die plusje-dingen. Hey, Foebe Zedas. Bij Even. Ja, dit hebben we ook tijdens de wedstrijd om te luisteren. <laughs> jongens, hoe vonden jullie het nou? Uh, begin eerste helft, Nederland-Brazilië. Hoeveel angst Kut. hebben jullie gehad? Heel veel. Want dat uh, is op een gegeven moment. Uh... <laughs> vervelend veel of... niet die vloei he? zijn ja heel vervelend <laughs> dat daar zit natuurlijk een dingetje aan Hé, hey, ik hoor niks meer wat een gekkigheid wat een gekkigheid mm. daar hebben we hem weer mm. maar in ieder geval jongens jullie hebben waarschijnlijk net als ik echt met met met, met klauwen gezeten Ja, nou, ik zelf. moet je zeggen ik ben nog nooit zo sacherijner geweest als uh, oh. vrijdagmiddag ik was echt heel sacherijner en toen dacht ik nou weet je tweede helft kan nog lukken ja, en toen waren we klaar. 2-1. Nou, echt, ik heb het lopen huilen gewoon, want ik was zo blij. Nou, jongen, echt, ik stond ik, stond, ik was in de kroeg, kijk, de tweede helft kijk ik in de kroeg mee. En uh, op een gegeven moment werd die rode kaart natuurlijk uitgeduld. Ja. Nou, jongen, alsof het 3-1 was geworden. Ja, echt, zo eh, gek met de tent, zo mooi was het. Nou, we hadden makkelijk 2-1 kunnen winnen. Maar, of, uh, nou, we hebben het ja. natuurlijk Maar we hadden makkelijk met 4-1 of zo kunnen winnen. Ah, misschien wel, misschien wel. Maar uh, ik ben in ieder geval blij dat we Basilië eruit hebben kunnen kicken. Ja, precies. Ja, ik, uh, ik heb de eerste helft heb ik in de, in de kantine op mijn werk gekeken, met al het personeel. Gezellig. En toen, daarna, toen de eerste helft voorbij was, was ik zo zat, ik ben gewoon naar huis gegaan. <laughs> ik ben de trein ingestapt. Ja, ik was al klaar. Maar, uh, ik ben gewoon de trein ingestapt en gelukkig hield de conducteur me via de speaker bij. Dus ik was al lang blij dat het uh, gelijk werd. Oh. Ja, nou, want ik liep op een gegeven moment dat hij gelijk maken werd gemaakt, ik zag hem alleen in herhaling. Ik zag niet dat het gemaakt werd. Ik liep op een gegeven moment, Ik, uh, ik reed naar de kroeg toen, want ik zou daar verder gaan kijken. Hoor je op een gegeven moment iedereen op straat hoor je juichen en ja. dan hoor je die klote dingen hoor je weer afgaan. Nou, mooi. Ah. Ja. Nou weet je, ik, uh, liep, uh, oh. ik liep donderdagavond om twee uur. net, hè? Ja, ja, dat is lullig. Ik liep om ik twee heb... uur, liep ik s'nachts, liep ik buiten. En het is echt heel erg schandalig, maar ik heb gewoon een kruisje ges geslagen. Eventjes naar boven gekeken en zeg dank je alsjeblieft, doe het, doe het. Ja, doe het. En voor de wedstrijd ook nog een keer. Zo'n diehard ben ik nou. Uh. Een beetje onze Sandvoortse Maradona-hero. Ja. ja, alleen ben <laughs> ik, ik geen pluis, heb ik geen uh, baard en geen dikke nou, buik. ik uh, moet zeggen, uh, ja, Argentinië ligt er natuurlijk uit. Dat ja, vind ik wel jammer aan de ene kant. Ja. Want als je gaat kijken, wat, wat was nou mijn vermaak ja, tijdens de wedstrijd van Argentinië? Ja, Maradona stond elke wedstrijd een balletje hoog te houden. Als, heb, je, uh, ja. heb je de persconferentie gezien? Wel, er stond ja. een speler naast hem en hij dacht dat het een podiumjongen was. Zegt hij, ja, ik ga niet praten als hij erbij staat. En toen zei hij, ja, sorry, maar ik wist niet dat het de eigen speler was. Oh, <laughs> ja, mooi. Oh, oh, oh. Nee, maar ik heb uh, echt uh, de eerste helft opgeven dat hij dat dat 0-1 werd gemaakt. Kijk, ik denk, oh nee. Oh. oh nee, oh nee, oh nee. Ik, ik, had, ik had in ieder geval een, een, ik had een positieve uitslag voor mezelf en ik had een negatieve uitslag. Een negatieve uitslag, daar dat zou Brazilië gewoon ons dik in maken met 3-0. Dat, ja. dat, dat, dat was mijn angst gewoon. Ja. En uh, even kijken, de ja, positieve uitslag. Ik had uh, verwacht, als we zouden winnen, dan zou het echt een, echt een gevecht van je wel eens zijn geworden. zou het gewoon 3-2 voor ons zijn geworden. Ik had gewoon ruzie op mijn werk. Omdat ze zeiden dat ze niet gingen winnen. En ik was echt overtuigd dat we gingen winnen. Ja, ik was gewoon ja, een beetje afwachtend. Ik had zoiets van, ja je weet maar niet wat je ervan moet verwachten. Als je gaat kijken, Brazilië heeft toen ja, natuurlijk de tegen Chili gespeeld. Ja. En. Op een gegeven moment zat ik te <laughs> kijken en toen speelde Brazilië nog niet eens op zijn best. Nee. En toen wonnen ze al gewoon met 0-3. In ieder geval 3-0 was het. Ja, maar kijk hoe, oh. hoe moeilijk Brazilië het heeft gehad ook in de poolfase. Ze hebben wel grote wedstrijden gespeeld en goed gespeeld ook. Zo, echt wel. Maar wel moeilijk gehad. Ja. Volgens mij tegen die Noord-Koreanen. Wie? Brazilië. Brazilië. Zuid-Korea. Zuid. Zuid? Of noord. Zuid? Nee, noord. Noord. Oh ja. ik eh... Uh... Maar nice. jongens, hebben wij trouwens, we, hebben het nou, we zijn er toch lekker over We hebben wij al een beetje verwachtingen, scores en standen voor morgen klaargezet? Ik zeg uh, 0-3. Ik ben echt totaal niet zenuwachtig. Ik vind het weer uh, net zoiets als keien, een uh, tussenwedstrijd. 0-3, denk ik. Nou, ik ga het niet te lichtjes nemen, je weet maar nooit. Kijk, de Zwolle koning speelt niet mee deze keer, dus daar ben ik super blij. Hij neemt het met een korreltje zout. Nee, ja, ik, ik onderschat ze niet. Yeah. <laughs> ze zijn heel sterk, maar ik denk wel dat ze gaan winnen met 0-3. Nah, ze ze nah. missen Suarez, volgens mij een, verde ah, een, een, een verdediger. En een middenvelder, dat mag ook niet meedoen. Dus is Drie van hun beste spelers. Ah Suarez die is uh, voorgoed uit het Nederlands voetbal verdwijnen. Hè? Die gaat Engels voetbal doen. Dat oh, weet je niet. Is ja. hij echt weg bij Ajax? Ja, ja, gewoon een lulla. Dus, uh, Hij is al weg, ja. Loser. Hij gaat naar Manchester toe. En ja. laat hem daar maar eens diezelfde geintjes flikken als, als hij hier bij Ajax deed. Nou, oh. wordt hij aangepakt. Hij, uh, ik denk dat hij een dubbele scheepbreuk krijgt. Ja, inderdaad, daar heeft hij heeft die kutje echt wat. <laughs> nou, kan hij echt <laughs> maar ja, wie moet. Uh, nou, eventjes niet over Ajax, maar we gaan gewoon over het Nederlands zelf ja, nou, ben praten. Ajax zo, uh... is gewoon goed. Dat ten eerste. Wie denken jullie trouwens, ook even leuk natuurlijk altijd, uh, een wedstrijdanalyse. Wie denken jullie dat de treffers gaan maken? Ik denk dat... Uh, van Persie zit er niet in, hè? Nee, nee Van Persie nee, nee. Nee. Nee, niet. Ik denk toch dat Snijder de eerste weer gaat geven. Ja, ik denk dat uh, Sneijder ja. ook wel... Uh, en uh, Robbe de Robbe tweede. Één. En ik hoop dat, uh, dat Van Bommel ook een keertje scoort. Dat is ik ja. van denk Robbe het is niet. De hè? Van ja, dat is... Ja... Dat is de schoonzoon. Ja, van vandaar dat hij in ja, nee. elke wedstrijd speelt. Nou weet ik het. Nee, nee, nee. Marco van Basten vond hij niet zo'n uh, zo leuke trainer. Dus die heeft hij nee, Maar Marco van Basten mee. heeft het uh, ook hier in Nederland als trainer zijn. En dat wel een beetje verbruikt toen de tijd. Mm, ja. ja. Moet hij nou, ik vond zeggen. dat hij het niet slecht deed. maar We hebben nu Bert van Marwijk En Bert van Marwijk is na Rienus Michels. met een hele goede coach was. Is hij wel de beste daarna. Ja. Ja, ze hebben echt een goede En ik heb zoiets van laat Nederland inderdaad maar elke wedstrijd keihard vechten. laat ze gewoon maar lekker knokken voor elke wedstrijd en Zeker. gewoon goed winnen. In plaats van het net zo makkelijk toegeschoven, te krijgen als twee jaar geleden met het EK. Ja. Oh, de piks ik zitten ja, balen, was... weet, je nog, weet je nog hoe het de krant vond? Poel wacht, weg doods. Wacht dood. even, wacht even. Dan vind ik deze voor ja Toen kregen we alles voorgeschoteld in uh, 2008. Alles wonnen we, alle ja. grote namen speelden we eruit. En dan moeten we tegen Rusland en dan verliezen. Oh, joh. Dat heeft me echt pijn. Maar ik wil wel één ding zeggen. Dat met Wit-Rusland Wit was het, hè? Ja, Wit-Rusland. Oh. Daar zat ja. Gu uh, Guus Hinnink. Ja. En die, heeft, die weet toch alles van Nederland. Ja, dat ook, maar het is ook dat niet alleen. Het is gewoon een ja, supergoede trainer als je ziet welke clubs hij allemaal omhoog Guus. heeft geschooid. gegooid. Ja. Nou, ik, uh, ik zat, Blijf, vind ik voordat, huurlijk, we, uh... voordat we gingen beginnen met WK, heb ik naar nou, Guus zitten kijken bij uh, Studio Sortspo, een uh, sportzomer. Okay. En toen zei hij ook Nederland-Argentinië met 0-1 in de rust en 2-1 gaan we winnen. Maar ja, die zijn nu eruit. <laughs> <Ja>. <laughs> dus gaan we het maar tegen Duitsland doen. Nou, ik hoop niet dat we de klassieke finale krijgen. Nou, nou, ik moet of je wel, eigenlijk wel. Want ik moet we je gaan een vraag nemen. Dat ik doe moet je, je de wel even zeggen, zeggen, ik heb in mijn pool in de kroeg, finale Duitsland-Nederland. Ja. Dus er die... ja, zijn heel veel mensen die toch wel hun, hun weddenschappen wel op sluiten, ja? ja ik had Argentinië, dus ik doe niet meer mee. Ja, ze verklaarden me wel van gek toen ik gaf. Maar ja, dat zou wel, wel mooi heel zijn heel veel mensen over Nederland-Spanje. Ja, ook. Dat zou ook wel mooi zijn. Maar ja, Spanje speelt ook niet slecht hoor. Dit jaar. Oh. Of, of flikkeren, alleen Villa die scoort. Ja, maar, ja, als... en, maar alsnog hij scoort wel. Het zijn wel de punten die je niet, niet tegen moet hebben. Ik vind het niet zo leuk. Ja. Heb je het doelpunt gezien tegen Paraguay? Ja. Eerst tegen de paal en dan speelt hij nog een keer tegen de paal en dan ging hij binnenkant de paal ging je erin. Ja, nou, wat een loser ben je dan als je dat zo <laughs> scoort. Ja. Ah, je moet er maar mee hebben zitten. Ja. Dan zou dan gewoon die penalty moeten scoren. Maar hey, jullie er zijn, dus de meningen zijn dus niet echt verdeeld ja. in Nederland. Duitsland, dat zijn wel een beetje de verwachtingen hier. Ja, wat denk jij eigenlijk? Ja, ik hoop het wel. Uh, wat denk ik? Ja, Duitsland speelt <laughs> heel goed dit jaar. Ik heb, uh, ik heb ze toch wel een beetje gevolgd. Niet omdat ik fan ja, van ja, ze ben, maar toch je? een beetje angst heb voor die gasten. Ja. Want ze spelen toch onwijs goed. Ja. Bij, niet, gewoon niet, ze hebben zelfs Argentinië eruit gegooid. Ja, maar ze hebben ook van Chili 1-0-1 verloren. Hè? Ja, Wij okay. hebben er vijf op rij gewonnen en hun hebben er vier gewonnen binnen WK. Ja, maar dat zegt nog niks, vind ik. Nou. Als, je gaat kijken hoe, wel, als je wel gaat kijken hoe hun spelen, dat is, uh, oh, dat is wel klasse. En Muller doet niet mee, hè? Halve ja. finale. Ja, ja, die heeft een kaartje gekregen. Ah, ah, ah, ah. Wie heeft er een kaartje gekregen? Müller. Müller. Ja, die speelt niet mee. Ja, die speelt ook goed. Maar jij hebt Klozen nog en Podolski, Schweinsteiger. Ja, nou ja, we, Duitsland is nog talrijke goede spelers natuurlijk. En ja, uh, ja ik, ik denk eigenlijk toch dat. dat Duitsland zich misschien gaat verbijten op Spanje. Denk ja. ik toch wel. Ik denk dat ze dat wel Ik denk dat ze gaan verbijten. Dat, dat, wordt, dat wordt wel echt knokken. Ik denk, uh, ja. Uh, ja, de meest populaire stand. Misschien dus wel verlenging. Misschien wel verlenging. Ik denk, ik denk dat het verlenging wordt. Duitsland-Spanje? Nee, ik, ik denk dat het net zoals die vorige wedstrijd. Nee, ik denk gewoon Duitsland-Spanje. Dus ik denk gewoon 1-1. Nee, en dan gewoon met penalties afmaken. Ja, denk ik ik denk dat, dat het wordt. Ik denk dat Duitsland gewoon overweldigend gaat winnen. Ik hoop het niet, maar ja, het zou best goed kunnen. Ik hoop het wel, het wel, want misschien ja. ga ik daar geld verdienen. Spe spelen hun 4-0 en Nederland 0-3, dan uh, zijn die wonderen weer uit de wereld. Dat wij ook gewoon goed kunnen spelen. Ja. Ja. We laten gewoon de wereld even zien hoe ja, goed laat we Laat mij maar lekker knokken hoor, ik blijf het zeggen ja. voor elke bal. Rof zullen wij eens ja. ja. een lekker nummertje in zakken? Gaan we gaan we een leuk even verder met onze wedstrijdanalyse, want dat bevalt maar wel. Wacht, Precies. oh, praat even door. Ik zoek even een, een nummer op. Maar ja. Kev, wat heb ja. jij met je haar gedaan? Ja, ik ben naar de kapper geweest. <laughs> ik denk, ja, zomer komt eraan. Ik werd helemaal gek van mijn haar. Ik had echt tot en met mijn, tot en met mijn, mijn bovenste lip ofzo. Nou, dat is echt, dat kan ik jullie vertellen, dat is een groot stuk. <laughs> <laughs> het komt nu tot mijn, tot mijn ogen of zo. Ja, ik vind het echt chill. Nou ja, ja daar komt hij dan. De... Hier heb ik hem hoor. Oh. La la la la la la la la la la. We la. <laughs> hebben een nummer van WMB DNA. Oeh, lekker.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 Alors on chante dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan een bericht binnengekomen. Oh, nee. Niet weer, hè. <laughs> niet weer, hè. Dat was gek hè? Oh, er is een bericht binnengekomen. Er is een bericht binnengekomen. Ik weet het niet zeker. Kun je het nog, kun je het nog eens aan hem vragen? Onze bericht? Ja, vraag het eens even aan hem. Ik, ik geloof het niet helemaal. Oh, even opzoeken, hè. Even die rare bellen opzoeken. Ja, ik... Uh... Even kijken, hoor. Ik geloof niet. Vertel eens even. Is er een bericht binnengekomen, mijn beste? Is het er? Vertel. Hallo. Op nou. Er is een bericht binnengekomen. Nou oké, okay, nou, moet, nou moet ik wel. Eens even kijken, er was een bericht binnengekomen. Ja, sloopt op. Oh, wil jij dat bericht zien? Ja, eigenlijk wel ja. Als oh, ik nou al twee oh keer heb gezegd. God. dan ben je slim hoor. Ja. Man rijdt mee op ja. motorkaps. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar fijn man raad mee op motorkap. In Amsterdam heeft een man ruim 5 kilometer meegereden op de motorkap van een auto. Hij had het bij het VU ziekenhuis twee medewerkers van jeugdzorg herkend. Hij wilde hun aanspreken op de volgens hem slechte behandeling van zijn kind. Toen hij geen respons kreeg, sprong hij op een motorkap. De medewerkers reden geschrokken uh, richting Koentunnel, terwijl de boze vader op de motorkap lag. Pas kilometers verder, niet ver van de Koentunnel, werd de auto door de politie klemgereden. De vader was ongedeerd en is met de twee inzittenden van de auto door de politie meegenomen om te worden verhoord. Ah. Wat de reactie? Oh, mannen van z'n mooie kap! komt je, ga je in de coenten! Maar dan stop je toch, of niet? Ja, we gaan we paniek uit, dat is waarschijnlijk zelfs niet. Eén ding, hoe wil je stoppen? Net, voor of in de Koentunnel? Nee, maar vanaf het, van het vuur. Wat? Vanaf? Vanaf het vuur, vanaf... Vanaf het vuur? Vanaf het ziekenhuis naar de Koentunnel, dat is toch nog wel een stukje rijden. Ja, oké, okay, dat stop je toch? Waar. Nou, of het waar het zijn blonde, blonde assistenten in opleiding, ja, weet ik veel. Ja, dat zijn ook nee, van die standaard assistenten. Hey. Hey, rustig he. <laughs> ik heb hem ook, ik heb hem ook. Ja, stop eens met die dingen, jongen. Ik wil helemaal gek man. Nee, die fufuzuela's. Eh. Nee, die zijn leuk. <laughs> Wat ah, zei je, Mike? Fufuzuela's? Fufuzuela's, weet ik veel. Fufuzuela's, man. VENUZUELA! Moet je maar horen. Heerlijk geluid. Hè. Helemaal gek. Ik heb gehoord dat, uh, dat zo'n stadion vol met die dingen Harder geluid maakt als een straaljager. Nou, je hoort het. Ja. dat is mina. Ik moet er even niet aan denken, eerlijk gezegd. Aan. Deze belt toch van 100 nog wat. Maar jongens, uh, even. Uh, hij rijdt 5 kilometer mee op de motorkap. 5 kilometer. Word je dan niet gek? Ja, ik denk het wel. Die, uh, het, met... lijkt me, het lijkt me wel een keer kicken als je ja. vastgebonden zit. Ja, absoluut. Okay. Dat je dan voorop, weet je, je bent aan het rijden en heb je ineens een hoop op je motorkap zitten. En dan jij rijdt, 5 kilometer lang. <coughs> Alsof je het niet ziet. <laughs> nee, nou, er zit een vliegje om me heen. Ik zie hem niet ruiten wezen. Nou, de politie heeft u hier een verklaring voor. Ik zag die man niet. <laughs> ja, ik zag hem echt niet. Ik hoorde hem wel wat buiten. Iets ik heb heel hem raars. over het hoofd gezien hoor. Ik dacht een probleempje met de motor. Uh -oh. Nou, nou komt het weer. Laat we wel die ramen Maar zitten door of zo. Ja, wat? Er is Er niet door die kerel? Er is een Nog een nieuwe. No oh, zo oh. so, so, tiener SMS voor bijna 5.000 dollar, Wyoming. Uit woede over een telefoonrekening van bijna 5000 dollar heeft uh, Greg uh, Christoffersen, Christoffel dus, de telefoon van zijn 13-jarige dochter kapot geslagen met een hamer. Uit, uit de nota bleek dat zijn dochter Dena DNA rond de 20.000 sms'jes heeft gewerkt in de afgelopen maand. De vader dacht dat sms'en geblokkeerd was op haar mobiel, wat achteraf onjuist bleek te zijn. De telefoonmaatschappij heeft de rekening verlaagd naar een redelijk bedrag. Dena heeft huisarrest tot eind van het schooljaar. Ze vermelde wel dat ze haar lesje heeft geleerd. 20.000. Dat, dat krijg je niet weg, geen smist hoor. Ja? Ik krijg... Hoe doe je dat? Ik weet het niet. Ik weet... Zo staat die vader in de kamer met die hamer? Alvallen! Al <laughs> Ja, ja maar, ik... maar er staat er wel zo'n kast, zo'n hele ja, kartonnen opzet ding met allemaal Snickers in, hè? Van die reclame. Ja, <laughs> ja wat was het nou elke weer? Uh, waarom vechten jullie nou? Zei... Uh, hebben jullie honger? Of vechten jullie allemaal op magische. Nee, wat was hij zegt? Uh, vecht u allemaal het magische zwaard of hebben jullie nou allemaal gewoon honger? Oh no, nou, ja, zijn... met die sneakers. ja Snickers. Maar echt even. serieus, ik krijg zelf maar 300 sms'jes in de maand, krijg ik er maximaal uit hoor. Nou ik heb een tijd gehad dat ik er duizend doorheen gejaagd hoor. Ja, maar Duizend? Daar niet. In een maand, ja. Niet. Ik wel. Ik krijg op een gegeven moment van die sms klausen met die oude reclames. is allemaal natuurlijk een grote duim. Oké. Okay. Dat krijg ik in elkaar. Hallo, hallo. Ja? ja? Hallo, hallo. René, wat are you doing René. with this woman in your arms? Ja. You stupid woman. Geweldig hè? Ja, Dat is geen jeugdcentiment van ons, maar dat is gewoon leuk. Het blijft leuk. Ja. T is het het komt af en toe nog wel, wel eens op uh, Nederland 3 volgens mij. komt nog steeds. Het ja. is dus nog steeds. Af en toe. Af en toe. Maar, wel maar we gaan even over naar een lekker nummer. Ja, doen we. Echt. Even kijken van wie het was. Laat staan. Oh. Oh. Ann met Two Times. Oh nee. Give me a pen. Ja. Voor wie je net even goed geluisterd hebt. Oh, hoi. Hey. Ja. Daar ben ik weer. Ja. Dat was een uh, kleine verrassing. <kijkt> Kijk, want... Uh... Zo hoor je me praten en zo hoor je me zingen. Ja, dat was... Uh... Jongens, voelen jullie die spanning? Ja, nou word ik wel zenuwachtig. <kijkt> nee, zoals uh, Kevin net al zei. Zo hoor je me praten en zo hoor je me zingen. Ja, ja. Ja, hij ja, vroeg al om dit nummer te beginnen volgens mij het programma, en uh, ja, toch even zoeken uiteindelijk. Ik denk, ja, ga het toch een keer voor hem doen. En toen liepen we nog te gollelen en te grijzen. ah dat hoor, dat ga je live meezingen. Nee, ja, maakt mij niet uit. Dus ik heb heel stiekem die microfoon opengezet, stukje bij beetje, stukje bij beetje. En toen ineens was Kevin te horen. Halleluja. Ja. <laughs> Praise the Lord. Thank, thank you God for my <laughs> super voice. <laughs> <laughs> Ja. Jongens, hé, Geloof u het alweer bijna? We zijn alweer bijna aan het einde zitten van weer zo'n magere 2 uur. 10 uur gewoon. nee, we hebben gewoon twee uur weer Maar daar heb je een heel leuk nummer voor, hè? Ja. Het circus staat weer opgebouwd, en dat betekent dat. We de het twaalf... <lacht> Radiobassinaderen gaat stoppen ja. met deze uitzending. Ja, de uitzending is bijna afgelopen. Moet je huilen hoor. Want wat er ook gebeurt. Altijd blijven, blijven lachen. lachen. Ja, en ja. Dat het een afscheid wordt van korte duur. Want over een paar dagen. dan zie je ons weer op de televisie. Over een week. Of op de radio. Of je ziet ons ergens in het land in het theater. En daarom zeggen we dat alle vriendjes en vriendinnetjes. En dan houdt hij op. Hallo vriendjes. Hij zegt hallo hè, het is wel erg lullig. Hij neemt nu niet afscheid. Hallo. Maar dat is een beetje hè. Ja, we zitten er al bijna doorheen jongens. Erg hè. Ja. Ik vind het sowieso erg, ik ben er volgende week. Robbie en ik zit hier volgende week weer gewoon. En jullie niet? Helemaal. Nee, ik ben, Tony en ik bevinden ons dan in Spanje. Wij zijn uh, voor een aantal, voor een gedurende tijd zijn wij daar te vinden. Of niet, Tony? Zalig. Ben je niet Dorm de gekste, Nou, ja, <laughs> dat, dat komt wel goed. Daar maken wij wel een feestje van. Als Nederland wint, dan gaan wij gewoon oranje gekleed door Spanje heen. Dus oh, ja. nou, dat is voor mij een probleem. Ja, dan krijgen we ruzie. Dat <laughs> hey. Kun je in ieder geval zeggen nou, dat nou, we een rampje. Als de finale Nederland-Duitsland is, niet makkelijk. als Nederland-Spanje is, denk ik dat we hard moeten rennen, Mike. We <laughs> hebben in ieder geval nou. nog een conditietraining gedaan in die vakantie. Ja, nou, en ik doe het hoor. Dat, dat uh, maakt me dan weer net niks uit. Ja, nee, maar mij ja. Ik ga gewoon rondlopen. Nee, mij maakt het niks uit. Dan, dan ja. gaan, dan nou, gaan nou, we even de, de ik, Spaanse nou, versie nou, oefenen. Ik, ik ga vrijdag naar uh, Marco Bozada toe. Ja? In mijn oranje shirt met Wessie Snyder op hoor. Niet nee, nietjes. niet. Als we de finale winnen, dan of, uh, halen dan. Gezellig. Dus. Yo. Ik ja. Ik hoop het zo, jongens. Ik hoop zo dat we die finale gaan halen en dat ik we hoop het, het ook. winnen ook. Dat is een jongensdroom. Ja. Ja, echt waar. Om dat mee te maken, dat maak Zeven. ik bijna nooit in je leven. Misschien, nee. ja. Ja. misschien hoor je Maar Marco, we ook wel harde beats. Harde, beats. <laughs> harde beats. Hele harde beats. Ja, ik hou van harde beats, hè? We hebben hier een lekker nummertje. Ja. We gaan beats. afsluiten, jongens. Fake blood, I like it. <laughs> Rob, nou, jou spreken, je, de mensen spreken jou volgende week weer, Kevin. Dat komt helemaal goed. Ja, zeker, volgende Veel week. Veel plezier op vakantie. Samen met Robby. Ja, ja, de koker. jongens. De gekste hiero En uh, ja, Het wordt wel een hele een, gezellige uh, uitzending volgende week, bro. Wel luisteren in Spanje, hè, jullie twee. Ja, zeker. we gaan zeker ja, Want Want uh, ja, ja, ja, Via de, de, de ether. De e internet. Ja, dat uh, moet en, wel. Dan de ether ik, wordt moeilijk. Gaan oh, ik ja, en Kevin ja, ja, jullie even internet. helemaal voor schut zetten hier dan. <laughs> <laughs> Oké, okay, Maar wij komen uit Spanje terug, maar we nemen een, een, een berg afbrand als mijn jongen, dat wil je niet weten. Anders bellen we wel even. Hé, <laughs> neem hey, even wat Spaanse muziek <laughs> mee en zo. Ah, mijn best. Ja, absoluut. Als zijn uh, mobiel in jullie nog ligt, dan bellen we daarmee. Komt goed jongens, hey, uh, het was weer genoegen en uh, tot over. Uh, drie weken. Ja. Voor mij is het Vooral over Tony is het voor over drie weken. Don't voor mij is het, het over twee weken. Fijne vakantie, Tony. Dankjewel. En, en Mike, Mike ook. Tot, tot later, jongens. Tot hey, later.